De man, die twee weken geleden gewond raakte, ligt nog in het ziekenhuis. Door de explosie werd toen een groot gat in het dak geslagen. Er kan alleen een akkoord komen over de Amerikaanse begroting... als de Republikeinen ja zeggen tegen een belastingverhoging voor de allerrijkste. Dat heeft minister van Financiën Geithner gezegd in zondagse talkshows. Volgens hem zijn de Republikeinen nu aan zet. Donderdag wezen die voorstellen van de Democraten nog af. Ze moeten het voor 1 januari eens worden. Lukt dat niet, dan volgt in Amerika de fiscal cliff, vrij vertaald het begrotingsravijn. De belastingen worden dan automatisch verhoogd en allerlei uitgaven komen automatisch stil te liggen. Op het station van Middelburg is vanavond iemand omgekomen die tussen het perron en een trein was terecht te komen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Ook is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Het treinverkeer tussen Goes en Vlissingen ligt sinds negen uur vanavond stil. De Palestijnse president Abbas is in Ramallah als een held onthaald... na zijn terugkeer uit New York. Daar besloten de leden van de Verenigde Naties... om Palestina de status te geven van waarnemend niet-lid. Bij de regeringsgebouwen van Abbas... hadden zich zo'n 5.000 juichende aanhangers verzameld. Nu hebben we een staat, zei Abbas. De wereld heeft volgens hem luidkeels ja gezegd tegen de staat Palestina... In Almere hebben jeugdvoetballers vanmiddag na afloop van een wedstrijd een grensrechter ernstig mishandeld. Het gebeurde volgens omroep Flevoland na afloop van een duel tussen teams van Buitenboys uit Almere en Nieuw Sloten uit Amsterdam. De grensrechter van Buitenboys werd na afloop door zeker vier jongens van Nieuw Sloten tegen de grond gewerkt en geschopt. Hij wist op te staan en weg te rennen, maar de jongens kwamen hem achterna en sloegen en schopten hem opnieuw. Het slachtoffer werd later onwel en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In Rusland staat een groot aantal automobilisten en vrachtwagenchauffeurs al dagenlang vast door hevige sneeuwstormen. Ze zitten vast in een file van 55 kilometer op een snelweg tussen Moskou en Sint-Petersburg. De temperatuur is er gedaald tot zo'n min 3. Volgens de politie neemt de file wel geleidelijk af. De sportman en sportvrouw van vorig jaar, Epke Zonderland en Renomi Kromobi Jojo, maken opnieuw kans op die titel, heeft Sportkoepel en een CNSF bekendgemaakt. Zonderland won deze zomer in Londen Olympisch Goud... met een spectaculaire oefening aan de rekstok. Komen Jojo won Goud op de 50 meter vrije slag en de 100 meter vrij. Andere genomineerden bij de vrouwen zijn zelfs de Marit Bouwmeester... dressuur Amazone Adeline Cornelissen en wielrenster Marianne Vos. Bij de mannen is dus Epke Zonderland genomineerd voor 2012... samen met windsurfer Dorian van Rijzelbergen en schaatser Stefan Groothuis. In de eredivisie is Vitesse op gelijke hoogte gekomen met koploper FC Twente. De club uit Arnhem won met 3-0 van Rode JC, onder meer door twee goals van Jonathan Rees. Twente had gisteren al gewonnen. maar de clubs hebben nu een punt meer dan PSV. Dat door het verlies tegen Ajax is gezakt naar de derde plaats. Twente heeft een wat beter doelsaldo dan Vitesse. Het weer vannacht zakt de temperatuur bijna overal tot onder het vriespunt. De ANWB en de politie waarschuwen daarom voor gladheid.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 De opvallendste zin van afgelopen week kwam van Diederik Stapel. Ik heb een wereld gecreëerd waarin nauwelijks iets mislukte... en alles een zichtelijk succes was. De wereld was perfect. Precies zoals verwacht, voorspeld, zoals gedroomd. Succes is dus een keuze. Massa's managers, zelfbenoemde wijsneuzen, zeggen het Stapel na. Niet mislukken is een besluit. En wat waren ze blij met Stapels verklaring. De Nout Wellings en andere bankiers van deze wereld... De mannen en vrouwen van is en alle bobo's van de woningcorporaties, pensioenfondsen, energiebedrijven en ziekenhuizen. Eindelijk iemand die de waarheid zegt. De wereld is een inzichtelijk succes. Ja, en ook deze aflevering van het oog wordt natuurlijk weer een succes. Dankzij journalisten Wouter Zwart en Thomas Erdbrink. Dankzij PVV-kamerlid Martin Bosma en de Afrikaner vakbondsman Flip Buis die beide over dat in onze oren sappige taaltje het Afrikaans zullen gaan praten. En het succes van dit oog wordt natuurlijk ook bepaald... door twee onwijze gitaarfanatiekelingen, Wiek Heijmans en Jack Pisters. Ze zullen de oogluisteraar zo enthousiast maken... dat u na hun verhaal of de eigen gitaar onder het stof vandaan haalt... of alsnog een gitaar aanschaft. En deze gitaristen nemen ook de muziekselectie van dit oog voor hun rekening. Maar voor dat alles uit, nu eerst het nieuws van vandaag. Zondag 2 december. Feesten in het ene deel van het Midden-Oosten, protesten en toenemende onrust in een ander deel. De Palestijnen hadden reden voor een feestje, omdat president Abbas terugkeerde van de Verenigde Naties. De Verenigde Naties hadden de Palestijnse gebieden de waarnemersstatus gegeven, geheel tegen de zin van Israël dat nog maar eens waarschuwde dat een Palestijnse staat nog ver weg is. Er will not be a Palestinian state until the state of Israel is recognized as the state of the Jewish people. And there will not be a Palestinian state until the Palestinians announce the end of the conflict. De onrust in Egypte over een nieuwe grondwet neemt met de dag toe. Het constitutionele hof zou zich er vandaag over buigen... maar de rechters voelden zich zo bedreigd door de aanhangers van president Morsi... dat ze hun werk staakten. Ze spraken er schande van. Dat is duidelijke taal. Egyptenaren mogen zich over twee weken in een referendum uitspreken... over de nieuwe grondwet. Er wordt op grote schaal gefraudeerd met persoonsgebonden budgetten. Dat zou blijken uit een rapport van de inspectie, de fiat en de politie dat morgen verschijnt. RTL Nieuws heeft het al ingezien. Het zou volgens staatssecretaris Martin van Rijn om tientallen miljoenen euro's gaan. We weten nu dat er voor ongeveer zes miljoen aan fraude is ontdekt. Maar op basis van informatie van het Openbaar Ministerie, die spreken over tientallen miljoenen. En dat is natuurlijk nog niet uitgezocht, maar als dat uitgezocht is en dat zou blijken, dan schrik ik daar nog meer van. Controle is er nauwelijks, maar dat gaat veranderen volgens Van Rijn. We gaan ook veel meer face-to-face -face doen. Hè. Dus veel indicaties moet je natuurlijk ook een beetje eh, je formulieren voor... en dan moet je het administratief afhandelen. Maar het is ook gewoon goed om bij de mensen zelf thuis te gaan kijken... van wie heeft het aangevraagd en heb je er wel recht op. In Japan zijn zeker vijf mensen gedood toen een deel van een autotunnel instortte. Eén van de betonnen platen die naar beneden kwam, doorkliefde de auto van deze vrouw. Ze kan het nog net navertellen. Een Wild in Diemen-Noord. Daar werd vanochtend een man in zijn auto doodgeschoten. Een buurtbewoner werd wakker van het kabaal. Op een ongelooflijk harde manier werd er een, ging die auto door de straat heen. En vlak daarna eigenlijk hoorden we dus zeg maar, uh, ja, ritmische geluiden, drie schoten eigenlijk. Nu zijn ze wel wat gewend in die noord Het komt er wel vaker voor, maar toch. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in ja. de ochtendbladen. Ja, gisteren pleegde American voetballer Joe Van Belcher zelfmoord voor de ogen van zijn coach. En vlak daarvoor had de speler van Kansas City Chiefs zijn vriendin vermoord. Ondanks dat drama besloten de Kansas City Chiefs vandaag te spelen tegen de Carolina Panthers en die wedstrijd is net afgelopen. De Kansas City Chiefs die wonnen. Wouter Zwart correspondent in Amerika. Goedenavond. Goedenavond. Hoi. Was er nou veel discussie of die wedstrijd wel of niet moest doorgaan? Ja, uiteraard heel veel uh, discussie. Uh, deze tragische gebeurtenis is natuurlijk nog maar één dag geleden. Het is gisterochtend gebeurd. Dus uh, heel veel mensen vonden het veel te vroeg om nu al die spelers uh, het veld al op te laten gaan. Uh, met hun coach inderdaad, de teammanager, die waren er allebei bij toen Peltzer zichzelf uh, door zijn hoofd schoot. Bovendien uh, ja, waren mensen ook wel erg boos op de machtige voetbalbond, de NFL. Die gaven ze eigenlijk de schuld dat die ja, gepoest zou hebben om dit wekelijks... Ja, miljoenenbal, wat het toch een beetje is, uh, door te laten gaan... vanwege alle mogelijke commerciële gevolgen. Ja. Nou, daar, daar lijkt het niet op, hoor. De coach en de manager, de voorzitter, alle spelers... hebben voortdurend met elkaar overlegd en gesproken de afgelopen uren. En ze hebben echt zelf besloten, wij willen deze wedstrijd door laten gaan. Een beetje op zo'n Amerikaans, the show must go on. Ja, het, het klinkt toch uh, als niet-pieteitsvol, om het maar heel netjes uit te drukken. En dan verplaats ik me nou even in die coach... Die ziet de zelfdoding voor zijn ogen, verschrikkelijk. Hoe moet die man uh, de afgelopen uur op de bank hebben gezeten? Ja, die heeft natuurlijk om totaal de verkeerde redenen... de zwaarste wedstrijd van zijn leven gehad vandaag. Er was tijdens die wedstrijd wel een, een mooi moment, moet ik zeggen. Uh, zijn team, de Kansas Chiefs, die wisten al in de opening drive... dus meteen aan het begin van de wedstrijd... wisten zij een touchdown te scoren, punten op het bord te krijgen. En toen dat lukte, toen was de speler die die bal dus in de endzone wacht... die was zo blij, die is meteen met die bal naar, naar zijn coach uh, gerend. Uh, Cronell heet die man, en die gaf hem die bal... en meteen ook een enorme bearhug een dikke knuffel, om hem toch een soort ja, hart onder de riem eh, te steken. Ja, je, je zegt, de uh, show must go on. Als ik ja. het vertaal naar Nederland, als zich zoiets... Uh, in Nederland zou hebben voorgedaan in het betaalde voetbal... dan zou ik toch vermoeden dat die wedstrijd uh, geskipt zou zijn. Uh, ja. Toch nog één vraag aan jou. Uh, de moord op de vriendin, de zelfmoord van deze jongen. Is ja. dat een incident in het American voetbal? wel een interessante vraag. Niemand weet uh, of dit toeval is, maar het is wel de vierde zelfmoord van een NFL speler uh, al in dit jaar. Veel mensen vragen zich af, hoe kan dat nou? Zulke succesvolle atleten ze hebben geld, ze hebben roem. Wat markeert ze? Nou, reken maar dat er natuurlijk nu heel veel onderzoek naar wordt gedaan. In één of twee gevallen is bekend dat zo'n speler hersenschade had opgelopen door die jarenlange klappen in de sport hè, voortdurend met de ja. koppen tegen elkaar. Dus dat er misschien iets in het hoofd is geknapt waardoor zo iemand tot zo'n vrees Daad komt. Nou, in het geval van Belcher lijkt daar nu geen sprake van. Hij heeft in zijn carrière heel weinig hersenschuddingen opgelopen. Maar ja, we weten het natuurlijk niet zeker. Het is gisteren pas gebeurd, dus dat onderzoek dat loopt. Nou, Dank je wel, Wouter, voor deze toelichting op deze verschrikkelijke gebeurtenis... in het American Football. En dan gaan wij naar de krant van morgen. Die is natuurlijk weer uh, uitvoerig gelezen bij ons op de redactie... Uh, door Marielle Hagemann, met name. De Volkskrant bericht over een nieuw onderwijsschandaal. In het hoger beroepsonderwijs krijgen deeltijdstudenten veel te gemakkelijk hun diploma. Het onderzoek van de inspectie na 13 hbo-instellingen is nog niet openbaar. Maar de krant weet al te melden dat het bij een aantal opleidingen rammelt. Vooral die van particuliere aanbieders, zoals LOI en NCOI. De inspectie werkte drie jaar aan het onderzoek. De studenten van de deeltijdopleidingen blijken veel meer studiepunten te krijgen... dan de inhoud en de omvang van een, van een bepaald vak rechtvaardigen. Ook zouden deeltijdstudenten grote aantallen studiepunten hebben gekregen... vanwege, na, vanwege zogenaamd relevant werk...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 dat uh, arbeidsovereenkomsten nog maar moeizaam tot stand komen. De onzekerheid in de economie en de arbeidsmarkt helpen niet echt mee. Het CNV merkt dat er veel druk ligt op de CAO-tafels. Werkgevers willen eerst afwachten... of er nog lastenverzwaringen uit het pensioendossier rollen. En vakbonden zien de inflatie oplopen... en moeten misschien wel omhoog met hun looneis. De werkgeversvereniging denkt met weemoed terug aan een paar jaar geleden... toen er nog werd gesproken over het verdelen van de luxe... Nu, zegt de directeur in De Telegraaf, moeten we aan de CAO-tafels grote problemen oplossen. Het gaat niet over één of twee procent meer loon, maar over het anders inrichten van de arbeidsomstandigheden. De Haagse jonge Rishi, die ruim een week geleden door een politiekogel om het leven kwam, heeft als een wekker gefungeerd in de Hindoestaanse gemeenschap. In de op het oog goed geïntegreerde gemeenschap... wordt het liefst alleen over succesverhalen van kinderen gesproken... valt te lezen in Trouw. Maar Rishi had een strafblad, is verdachte geweest in verschillende zaken... en had een alcoholprobleem. De Hindoestaanse gemeenschap probeert volgens Dagblad Trouw... dit soort losers doorgaans te negeren. Maar de groep jongeren zoals Rishi is groter dan de Hindoestanen... tot nu toe hebben willen toegeven. Het zijn jongeren die werkloos zijn en kampen met depressies. Hindoestaanse jongeren doen vanwege de druk van hun omgeving... vaker een zelfmoordpoging dan andere jongeren. Een van de kopstukken uit de Hindoestaanse gemeenschap zegt nu in de krant... er is een groep die we niet kennen, waar we van schrikken... en voor wie we iets moeten bedenken. Maar het is vooral een groep die we moeten omarmen. Het wordt gezelliger en drukker langs de snelweg. En dat gebeurt vooral om diefstal uit vrachtwagens tegen te gaan. Dagblad Spits bericht over een actieplan van het bedrijfsleven... en de politie om via sociale controle ladingdieven af te schrikken. Die houden namelijk niet van drukte en gezelligheid. Om te voorkomen dat truckers van hun lading worden beroofd... moeten er bioscopen, winkelcentra en bedrijventerreinen... langs de snelweg bijkomen. Voorbeeld is de A12 bij Ede, waar een megabioscoop staat... met een grote parkeerplaats en waar meestal veel te doen is. Jaarlijks worden er voor tussen de 300 en 400 miljoen euro... aan spullen uit vrachtwagens gestolen. Daarnaast is er voor tonnen schade... doordat dekzeilen kapot worden gesneden. Waar het niet gezellig genoeg is op een parkeerplaats... wordt een vertrouwde oplossing uit de Hoge Hoed getoverd. Op die plekken komt meer cameratoezicht. Zo weet Spits te melden. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ja. ochtendbladen. Ja, en dan komende week op 7 december, vrijdag, begint in Amsterdam het Electric Guitar Heaven Festival. Een gitaarfestival. een, een festival dat zich afficheert als 10 Days of Celebrating the Electric Guitar. De liefde voor de elektrische gitaar zal hoorbaar zijn in Melkweg. Bimhuis, Muziektheater aan het IJ en vele andere locaties. En twee organisatoren van dit fantastische festival hier. Wiek Heijmans en Jack Pisters. Hallo. Welkom hier. Uh, straks praat ik met jullie heel uitvoerig door. Maar jullie hebben de muziek in deze oogaflevering samengesteld. En we beginnen zo direct met The Police. Met het nummer Bring on the Night. Wiek, waarom dit nummer? Omdat... Uh... Onze hoofdgast is Andy Summers, de gitarist van de police. En eh, iedereen kent eh, Sting van de police... en iedereen weet dat er een hele energieke drummer in de police zat... en sommige mensen weten dat dat Stuart Copeland was... Maar uh, wat veel mensen zich misschien uh, niet helemaal realiseren, is dat de sound van de police voor een heel groot deel bepaald wordt door die supermooie, intelligente, interessante en energieke gitaarpartijen van Andy Summers. Ja, en dan moet je natuurlijk naar luisteren, maar toch kan je toch iets typeren? Wat, wat is de kracht? Ja, inspirerend zeg je allemaal, maar wat is eh, klankmatig gezien en muz technisch muzikaal gezien de kracht van deze Summers? Nou, de manier waarop hij uh, zijn achtergrond als, uh, als jazzkenner... en ook als uh, klassieke muziekkenner... en zijn enorme blues, rock en psychedelica ervaring in Londen in de jaren 60 en 70... hoe hij dat allemaal weet samen te pakken in die sound die, uh, die in dit nummer zit. Nou, dat kun je, je horen. Ja, je bent, wil jij nog iets aan toevoegen, Jack? Ja, ik vind gewoon de of partijen, de delaytjes, Jack. de sounds, de partijen... gewoon heel afgemeten, heeft hij een brug geslagen tussen de oude tijd... en. Uh, het voorbeeld voor de nieuwe 80 jaarbens en voor de u U2 en. Ja. En Het is gewoon een geweldige partij, man. Die je bent bij elkaar gehouden heeft. We gaan luisteren naar Andy Summers in de Police met Bring on the Night. Let op de gitaarpartij. Mm -hmm. Nou, Bring on the Night van de Police. Eerste nummer uh, van dit oog, geselecteerd door uh, uh, Wiek Heijmans en Jack Pissel. Wiek 1 nog. Een... Dit is de openingsnummer ook van jullie festival, hè? Ja, want Andy heeft dus een fantastisch duo met klassieke grootmeester Ben Verdery op klassieke gitaar. En dan spelen ze dit nummer als eerste nummer van het hele festival. Vrijdagavond dus, uh, tijdens dat uh, elektrisch gitaarfestival openingsavond. We gaan er zo verder over praten. Maar eerst Syrië. Syrië, het houdt maar niet op. Het Syrische regeringsleger wordt door de lucht vanuit Iran bevoorraad... zo beweren Amerikaanse inlichtingendiensten... volgens de New York Times van gisteren. En Irak, het land waar deze vliegtuigen overheen moeten... doet geen enkele moeite om die vluchten... met goederen en wapens tegen te houden. Thomas Erdbrink, goedenavond. Goedenavond. Correspondent in Iran ben je. Wie zijn die Amerikaanse inlichtingendiensten... van, die, van wie deze kritiek op Irak afkomstig is? Nou ja, dit, dit komt natuurlijk voornamelijk van het Amerikaanse State Department, het ministerie van Buitenlandse Zaken daar en het, en het Pentagon. En die spreken middels anonieme bronnen, zoals ze wel vaker doen in dit soort gevallen, met de krant waar ik overigens ook voor werk, de New York Times. En, en, en komen naar buiten met zo'n zo bericht. Nou, om het even in perspectief te plaatsen. Uh, het is natuurlijk best mogelijk dat Iran, hè, wat een belangrijke bondgenoot is van Syrië... Uh, door de lucht uh, wapens stuurt naar Damascus. Iran is erbij gebaat dat het uh, regime van president Assad overleeft. En ziet dat ook de andere partijen, de, de opstandelingen, hun wapens krijgen van ja. Qatar en Saudi-Arabië. Dus misschien dat ze dat ook doen. Nou, die Amerikanen die lekken dit eigenlijk als waarschuwing naar dat land dat er tussenin ligt tussen Syrië en Iran in. De Irakezen, Irak. die zeggen, jongens, doe wat aan dat luchtruim... Uh, uh, en kies eigenlijk een kant. Kies, kies of voor, voor ons en de opstandelingen... of kies voor de Iraniërs die Assad steunen. Ja, dus het staat vast dat er vluchten met wapens zijn... of moeten we daar nog over twijfelen? Zijn dat dagelijkse vluchten, zijn dat wekelijkse vluchten? Wat voor wapens? Ik bedoel, is dat een beetje bekend ook? Nou, kijk, dat is natuurlijk speculatie... want de, de, de Iraniërs die, die, die blijven daar natuurlijk stil over. Maar ja, je kan... Uh, wel conclusies trekken. Hè. De Iraniërs hebben al gezegd... Wij, wij, wij steunen president Assad financieel, wij steunen hem ook uh, met, met humanitaire goederen. Uh, maar de Iraniërs zien ook hoe de situatie aan het verslechteren is. En uh, Hoewel het vorig jaar misschien niet zo was, zou het nu kunnen inderdaad dat Assad te weinig wapens heeft. En ja, dan is Iran de logische leverancier. Ze hebben in het verleden natuurlijk ook wapens geleverd aan de Libanese Hezbollah. Ja. Er zijn nog de raketten aan uh, Hamas in, in Palestina. Dus de Iraniërs kunnen absoluut wapens leveren. Waarom niet? Ja, dat zou heel goed kunnen. En als je ziet dagelijks in de berichtgeving en in de beelden uit Irak... wat daar voor wapentuig allemaal aanwezig en zichtbaar is... dat is natuurlijk enorm. Um, die wapens die zouden dus, hè, als het dus uh, inderdaad waar is... door de lucht over Irak heen naar Syrië gevlogen worden. En wat vinden de Amerikanen dan dat Irak moet doen? Irak, een land met een totaal verzwakt leger. Ja, sterker nog... Irak heeft helemaal geen, geen air force, heeft, heeft, heeft geen vliegtuigen om zijn eigen luchtruim te controleren. Het gaat de Ira Amerikanen er nu om, door, door dit zo bloot te, bloot te stellen, uh, gaat het ze erom om, om Irak kleur te laten bekennen. He, Amerika is in 2003 natuurlijk Irak binnengevallen, is daar uh, vertrokken vorig jaar... en, en ziet, zou graag zien dat Irak een bondgenoot van het Westen zou worden. Nou, dat is niet gebeurd. In, in Irak zijn de shiiten aan de macht gekomen. Uh, die zijn ook in Iran aan de macht. En die hebben een soort van... Ja, ...natuurlijke uh, conctie met de Iraniërs. En de Amerikanen zeggen het dus uh, als een soort van waarschuwing naar de Irakezen toe. Ze weten dat ze die ja, Iraanse vliegtuigen niet echt naar beneden kunnen halen. Maar ze zeggen toch, publiekelijk, kies positie. Probeer er wat aan te doen. Ja, nou en dus nu is publiekelijk dat in de New York Times van dit weekend gezegd. En hoe reageren uh, de Iraakse autoriteiten op dit Amerikaanse verwijt? Nou, de... Uh, de Irakezen die, die stellen feitelijk van: uh, luister eens, wij wij wij proberen er van alles aan te doen. Ze hebben tot nu toe twee vliegtuigen uh, gestopt en geïnspecteerd. Nou, in het in het artikel dus het de kan wel. dus het kan wel. Nou ja, ze hebben dus gevraagd of die vliegtuigen willen, willen stoppen. En, en er is ook een geval geweest van een vliegtuig dat eerst naar Syrië vloog... en daarna op de, op de terugreis pas stopte in Irak. Dus dat laat een beetje zien dat het kan alleen met uh, ja, de goedentierendheid... van de Iraanse piloten en de autoriteiten uh, dat, ze daaraan toegeven uh, of niet. Dus het kan in theorie wel, maar in praktijk hoeft het dus niet. Ja, ja. En, en de Iraki zeggen dus wij doen wat in onze macht ligt en that's it... Uh, de vraag is nu, waarom komt nu juist deze kritiek uit de Verenigde Staten? Is er, hebben ze ook aanwijzingen dat er een, een, een, de afgelopen weken het aantal wapens toeneemt dat uh, vervoerd wordt vanuit Iran? Dat. dat...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 er nu iets van zeggen om publiekelijk ten eerste Irak waar te, te, te waarschuwen... en te laten kleur bekennen, maar natuurlijk ook om de Iraniërs een waarschuwing te geven... van we weten waar jullie mee bezig zijn. En ja, dit kan later natuurlijk in een later stadium van dit conflict... zich tegen Iran keren als het inderdaad wapens ja. zou leveren. Ja, en het eerste doel is dus toch... <coughs> sorry, het eerste doel is dus toch Irak positie te laten kiezen. Waar kies je voor? Kies je voor... Uh, ...Assad en het regime, daar kies je voor de Iraniërs... ...of ben je bereid om aan de hand van ons Amerikanen uh, in te grijpen? Ja, dat is eigenlijk de splitsing die door het hele Midden-Oosten loopt op dit moment. Eh, een goed voorbeeld daarvan is Hamas, de Palestijnse Hamas, die eh, twee decennia lang in Damascus zaten. Een groot onderdeel waren van wat Iran de as van het verzet noemt. Dus ze waren, ze waren bondgenoten van zowel de Syriërs als de Iran. Maar ja, Hamas heeft nu toch aangevoeld dat het beter is om op het front van Syrië eh, zich af te keren van de, van de Iraniërs... ...en zich bij de andere Arabische staten aan te sluiten. En ze voelen dat daar meer toekomstmuziek in zit en natuurlijk voor hun eigen agenda. Maar dat is dus een teken dat deze discussie niet alleen voor Irak geldt, maar ook voor heel veel andere landen. Bekend kleur. Waar, wie denk je dat de winnaar gaat worden? En ja, dat zal voor de Irakezen ook absoluut een, uh, ja, een, een, een moeilijke beslissing worden. Want, want ze willen zich niet uh, van hun buurland Iran natuurlijk verwijderen. Maar ja. tegelijkertijd ja, lijkt het er toch op dat in de loop van de tijd uh, Assad het niet zal overleven. Ja. Nou, dankjewel voor deze toelichting. E, uh, zal ik er mijn gevoel nog even aan toevoegen? Het is waanzinnig spannend daar. Of overdrijf ik dat nu? Nou, ik denk dat, het, dat, het, ja. dat, het inderdaad, dat er absoluut nieuwe tijden zijn aangebroken in het Midden-Oosten. Waar, ja. uh, waar, waar alles mogelijk is. Nou, Thomas Erdbrink, dank je dat je ons even vanuit Teheran hierover bijpraten en bijsprak. En wij gaan dat de komende week heel goed in de gaten houden. Goedenavond, Thomas ja, dank je, ja, en uh, natuurlijk uh, gaan we door naar de muziek. Uh, muziek gekozen door de twee mannen die het electric guitar heaven festival vanaf aanstaande vrijdag organiseren in Amsterdam. Uh, tweede nummer is gekozen door uh, Jack Pisters. Jack, het is van de uh, Black Crowes. zo zeg ik het goed, hè? ja ja ja. Uh, je hebt voor het nummer gekozen Bad Luck, Blue Eyes, Goodbye. waarom dit nummer? Nou, het is vooral deze gitarist die heeft gewoon een speciaal soort geluid waarmee hij een brug slaat naar de grote helden van de jaren 70. Maar toch, als, ja, hij weet ook precies de essentie van nu te pakken en heel veel jonge gitaristen te beïnvloeden met de klassieke tonen, mooie timing en geweldige. Gitaarwerk. Oké, okay, en hoe heet deze gitarist? Rich Robinson. Rich Robinson. En waar moet ik nou vooral op letten? Want je moet me, je moet me even iets meegeven. Je moet een luisteraar die misschien wel op zijn, nou, een, uh, op zijn kussen ligt. Uit heeft een luisteren. prachtige collectie uh, oude gitaren. Die ik helaas hoorde heel veel net gestolen zijn. Ja. Ergens bij een concert in New York. En, uh, uh, okay. uh, maar, van de echte maar bij mooie... dit nummer, waar moet ik naar nou luisteren? Wat, wat is de kracht van? Dus, uh, Soundfuzzy gitaren, de intensie dus, van de noot. Hoe die de snaren buigt. Hoe die uh, de snaren laat janken. En, en het is gewoon uh, echt een heel mooi gitaarwerk. Black Rouse met bad luck, blue eyes and goodbye. Bye. De Black, Black Crowes met Bad Luck, Blue Eyes and Goodbye. Uh, en u hoorde het gitaarspel van Rich Robinson. En Rich Robinson is dinsdag over een week, niet aanstaande dinsdag, maar dinsdag over een week te horen in Paradiso in het kader van het Electric Guitar Heaven Festival. We gaan door naar de taal. De taal en Zuid-Afrika. Zuid-Afrika is het Afrikaans met 7 miljoen sprekers, na het Sulu en het Kossa eigenlijk de derde taal. Dat Afrikaans, die taal, is in verdrukking. Morgen buigt zich in de zaal van de Eerste Kamer... de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie zich over de positie van dat Afrikaans als taal. En hier zijn Martin Bosma, PVV, Tweede Kamerlid... en lid van die Interparlementaire Commissie. En Flip Buis. Uh, uh, is voorzitter van de Zuid-Afrikaanse vakbond Solidariteit. En ook u, meneer Buis, wordt morgen gehoord... door de Nederlandse parlementsleden. Zou eerst even wat zinnetjes en... Hartelijk welkom. Hoe zeg je dat in het Afrikaans? Ja, mensen zeggen hartelijke welkom. Hartelijk welkom. Maar ook baie welkom, denk ik toch? Ja baie, ja, baie welkom. Baie welkom ook, ja, baie welkom. Zullen we eerst even wat zinnetjes en woordjes op een rijtje zetten? Ik ben hier de presentator. Dat is voor u een... Ja, dat is uh, een Afrikaans salon. CIS, is de aanbieder. De aanbieder. Ja. En ik weet dan weer dat Omroep, NOS, is Uitzaai corporatie Ja, dat is Uitzaai corporatie Dat is zo'n mooi begrip. Ja, ons ken woord, uh, Omroep, maar ons zal gewoonlijk praat van Uitzaai Uitsaai-corporatie. Ja. Uitzaaien is uitzenden, ja. ja. Um, dan uh, eventjes zal ik even de, uh, het, woord, het werkwoord zijn even vervoegen. Ik is, jij is, hij is, ons is, jullie is, hullie is. Ja. Hullie ja. of hulle? Alle. Hulle. Alle. Ja, alle is. Dat klinkt in onze oren allemaal ontzettend uh, charmant. Uh, leg eens uit, waarom wordt dat Afrikaans bedreigd in uw land? Uh, Kijk, ik denk wat gebeurd is dat Zuid-Afrika was vroeger voor 1994 waar die democratische oorgang was, was Zuid-Afrika grondwettelijk een tweetalig land. Ja. Die nieuwe grondwet Engelse Engels en Afrikaans. Engels en Afrikaans, ja. En in en die uh, nieuwe Zuid-Afrika, die nieuwe grondwet was het is het een veeltalige land. Zoals so, het van tweetalig naar veeltalig beweegt, ons het elf talen wat erkennen zijn in die grondwet als ambtelijke talen. Maar uh, die regeringen hebben het bijgegouwen naar eindelijk in die praktijk in talen land. Dat wordt bijge-Engels. Die staatsdienst zit voor engels Die uh, staatsuitzaaiers zit voor engels Het African Broadcasting Corporation. Dus Engels wordt de taal van de Afrikaan. Dan ga ik naar Martin Bosma, PVV-kamerlid. Waarom zouden we dat erg moeten vinden? Nou ja, omdat het een taal is die heel erg verwant is aan het Nederlands. Uh, er zijn al theorieën over, maar uh, mensen zeggen toch... Van, ja, het is gewoon afkomstig van het 17e eeuwse Nederlands. En hij heeft een eigen ontwikkeling doorgemaakt. Dat is natuurlijk waanzinnig. Flip Buys komt hier, die heeft tien uur in een vliegtuig gezeten. En wij kunnen gewoon met hem praten. Ja. Dat lukt niet met uh, die, iemand die Zulu of Kwasa spreekt. Um, en ik vind dat we ook een soort verantwoordelijkheid hebben tegen die taal. Want het waren Nederlanders die naar Zuid-Afrika gingen. Hè, 1652. Ja. Jan van Riebeek. In opdracht van de Staten-Generaal, waar ik lid van ben. Um, en toen mochten mensen buiten Kaapstad gaan wonen ook met toestemming van de staten-generaal. En uh, ja, dat verplicht toch een beetje dat we naar die mensen omkijken... en dat maar... we ook omkijken naar de taal die daaruit is voortgekomen. Maar het is ook de taal van de onderdrukker. De man en de vrouw die de apartheid uh, geregisseerd heeft. En die associatie die zal toch ook voor veel Nederlanders uh, ja, uh, denk, een rol spelen? Ja, kijk, uh, ja. dit is bij een breer als net één groepse taal. Afrikaanse taal, waar hier 7 miljoen mensen gepraat wordt. Veel daar meer is, dan alleen de Blanken spreken. Ja, dit is, uh, daar is net 3 miljoen Afrikaners. Maar associeert het voor u ook als Afrikaner met de taal van de onderdrukker, ja. zoals wij Nederlanders dat ja. toch vaak zien? Ik denk dat het was misschien in het verleden zo, ik denk dat het meer zo is. Nee. Uh, behalve dat daar 7 miljoen sprekers is van Afrikaans, is daar ook omtrent nog 6 miljoen mensen wat Afrikaans verstaan ik so, denk van Nederland is het ook goed om, om uit de om die breer Nederlandse taalfamilie weer breer te maken. Dat kan zelfs ook economische voordelen. En nou, ons weet toch dat hoe makkelijker je je taal praat, hoe makkelijker je, je taal verstaan, hoe makkelijker kan je ook handel drijven in die taal. Ja. Meneer Bosma, waarom is het ANC niet zo voor het Afrikaans als uh, voertaal of als tweede officiële taal? Ja, die, die zijn zeer sterk Engels uh, georiënteerd. Maar bij hen heeft het toch ook te maken met dat uh, onderdrukkers verleden, van het apartheidsregime. Ja, wellicht, maar, maar het ANC kiest toch heel erg voor een, voor een eenvormigheid. Je ziet ook dat, dat die andere talen, de, de Afrika-talen... Kosa, Zulu, et cetera, dat die ook een beetje in de verdrukking raken. Dat die eigenlijk ook niet omhoog komen sinds uh, 1994. Uh, en ik vind als Nederland dat we juist een verantwoordelijkheid hebben... tegenover het Afrikaans. Daarom zit Zuid-Afrika ook vreemd genoeg bij de taalunie. De taalunie is een verdrag tussen Nederland en Vlaanderen en Suriname... in zaken de Nederlandse taal. En Zuid-Afrika heeft daar nu een, een, een begin van een samenwerking mee... Ja, we moeten nu eens uitkijken of we, we moeten eens uitzoeken of we dat kunnen uitbreiden. Voor de duidelijkheid meneer Buis, u bent van een vakbond... maar in die vakbond zitten zwart en blank, hè? Ja, dat is allemaal wat Afrikaans uh, kan praten... of wat Afrikaans wil aan, aan de organisatie behoor... het gaan over vrijheid van associatie. Uh, maar ik wil voor uh, Gandhi-analyse... de die Indische held wat gezegd... dat die gebrek aan moedertaalonderwijs, die gebrek aan... Uh, moedertaalopleiding. Zij en, Gandhi, ja? Wat uh, zei hij erover, ja? Ja, Mohatma's Gandhi van, van India. Ah. Uh, die, die gebrek aan moedertaalonderwijs. en die verandering van al die talen naar Engels. was een van die grote redenen. Hoe komt India zo lang gevat het om te ontwikkelen? Zo is ook, traag zich ontwikkelen? Ja, heeft. zo traag gevat uh, om te ontwikkelen. U, u vindt het natuurlijk. Het is uw moedertaal? Ja, Afrikaans is mijn moedertaal. U vindt het een mooie taal? In onze oren klinkt het uh, soms een beetje boers, soms een beetje eenvoudig. Maar het is ook heel me melodieus. Heeft u een gedichtje misschien bij u? Dat u kunt... Uh, ja, ik uh, kan... u gewoon een, een, een kleine strofe uit een gedicht. Ja, zeker. Iemand ontdekt het dat Afrikaans het uit 17e eeuwse Nederlandse ontwikkeld ja. en uit zijn pad geloop. En dat uh, is woorden wat, wat voor u vreemd lang wat intussen bijgekomen is. Kom ik lees. Suzanne Marais is een van die eerste Afrikaanse... eigenlijk die eerste grote Afrikaanse dichter... Ja. wat in 1904 die volgende gedicht schrijft uit het Winternacht. Hy het gesê koud is die weinkie en skraal, en in skraal in blank en die dooflig en kaal. Zo so wijd as die heerse genade, die die velde in sterlig en skade en hoog in die rande verspreid en die brande is die graszaad aan roere soos wankende handen. Net te kort stikkie nog treerig die wijsie op die ooswindse maat soos die lied van een meisje en haar liefde verlaat en elk grasalemse vuil blanke dubbel van dou in vinnig verbleekt het dat en die kou. De winternacht van de Jean Marie. Het lied van een meisje. Uh, heeft u het gelezen meneer Bosma? Leg even uit. De klanken ja. krijgen we mee en het ritme krijgen we mee. Nou, het gedicht dat Flip Buys net voorlas, uh, 'Winternacht van, uh, van Marais... is eigenlijk een soort een beetje een soort nationaal gedicht. Wat de nachtwacht is voor Nederland is winternacht voor de Afrikaners, want dit, dit, uh, dit gedicht gaat over de Boerenoorlog en de enorme vernietiging. De Afrikaners vochten tegen de Engelsen, zo rond de eeuwwisseling. De Engelsen hebben keihard toegeslagen... hebben de Afrikaners in concentratiekampen gedaan... hebben alle boerderijen vernietigd. Dus er was na de boeroorlog eigenlijk helemaal niks meer... En dit uh, gedicht dat gaat daarover. Die zegt: ja, alles, alles is kapot gemaakt, alles is vernietigd. Nou, dan gaan we morgen naar die uh, commissiebijeenkomst van de Nederlandse Taalunie. Wat kan zo'n commissie betekenen om die Afrikaanse taal, die staat voor een uh, geschiedenis van drie, vier eeuwen en een rijke cultuur, uh, wat kan die commissie doen? Nou ja, die kan ervoor zorgen dat mensen in Nederland uh, weer even gaan kijken en gaan luisteren naar het Afrikaans en daar uh, de schoonheid uh, van ervaren. Maar uh, deze bijeenkomst is ook voorpagina nieuws uh, geweest in Zuid-Afrika inmiddels. Uh, en de vier gasten die we hebben, twee kleurlingen en twee blanken... die hebben met hun fotootjes op de voorpagina's gestaan. En daar putten mensen toch hoop uit in Zuid-Afrika. En dat is waarom ik het doe. Mensen in Zuid-Afrika denken toch van... hé, hey, het is toch iets wat internationaal wordt opgepikt. Het is niet zomaar een lokaal iets... maar het is een taal met een internationale uitstraling... en een, en een enorme historie. Nou, en dat zorgt dus voor het mesnijd aan twee kanten. In Nederland ja. uh, zien mensen het Afrikaans... en in Zuid-Afrika zien mensen dat Afrikaans toch van een grote importantie is. ja. En in uh, Zuid-Afrika onder jongeren, is het daar nog populaire taal, om het zo het, te spreken? Het is, uh, dit is uh, veel populaire taal, die Afrikaanse muziek uh, ontploft. Het is bij groter in Zuid-Afrika, Afrikaanse muziek, als wat Engelse muziek is. Ja. Uh, ook in die media, uh, televisie, en die is meer privaat televisie, so, uh, Afrikaans is in baie gebieden, omdat het onder druk is, bezig met de opleving. Meneer Buijs en uh, Martin Bosma van de, de PVV, morgen succes. Als u daarbij wilt zijn, dan kan dat. Die hoorzitting in de Eerste Kamer, die begint om, 1, om 11 uur. U kunt zich melden op de Eerste Kamer. De eerste Kamer binnenhof, uh, openbaar. En ook op het internet is hier te zien. Zal ik het even in het Afrikaans afsluiten? Ik ja. heb geniet van uw aanwezigheid. Is dat goed gezegd zo? Ja, je dat, uh, ik denk dat je dat goed gesteld Ik zal u graag wel bedanken met een uh, DVD van een film... Uh, Oer uh, Jean-Marie, die wonderwerker. Nou, uh, baie dankie. En uh, wij gaan door naar de uh, volgende muziek, heren. Dank u wel, blijf rustig zitten. Want wij gaan natuurlijk naar uh, het derde nummer in dit oog gekozen... Uh, door uh, onze gasten Wiek Heijmans en Jack Pisters. We gaan luisteren naar een nummer van Paul Simon. You Can Call Me L. Hoezo dat nummer? Ja, zo is wel heel toepasselijk nu Graceland uh, op, LP van, uh, van Paul Simon. Dat hij staat in Graceland LP. Ja, ja. ja daar komt hij vandaan. Dus ja, dat, ja. dat is wel <laughs> echt heel uh, grappig in dit geval. Ja, een van onze gasten is Adrian Bilou. En die heeft niet alleen bij Zappa en King Crimson... en bij David Bowie in de Talking Heads gespeeld... maar die speelt ook... Tee, tee, te, tee, tee. Weet je, dat wat je hoort. En dan denk je dat je een soort van trompetten hoort... maar dat is Adrian Bilou op een gitaarsynthesizer. Nou...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 Incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you daddy. Uh, Paul Simon van de LP Graceland met op gitaar Adrian Baloe. En Adrian Baloe kunt u uh, op de openingsavond van het uh, Electric Guitar Heaven Festival aanstaande vrijdagavond zien en horen in de Melkweg. Is dat zijn er nog kaarten voor? Er zijn nog kaarten. wel kaarten voor. Je beter... Via de website even zoeken en ja. uh, er snel naartoe. Uh, want hier dus uh, Wiek Heijmans en Jack Pisters. Uh, welkom, nogmaals eigenlijk, uh, organisatoren van dit festival. Tiendaags festival over de elektrische gitaar. Eind van de week van start. Uh, eerste keer is het zo'n groot festival over de elektrische gitaar? Ja, klopt. We hebben wel twee keer eerder een soort uh, kleine variant uh, uh, gedaan. Uh, maar dit keer is het... Uh... Uh, ja, je zei net, wij zijn organisatoren van het festival. Dat is waar, we zijn aanstichters van het festival. Maar organisatoren zijn ook die tien podia in Amsterdam... die voor het eerst uh, uh, op deze manier met elkaar samenwerken... om zo'n festival rondom de elektrische gitaar uh, vorm te geven. Ja, nou, dat zegt Wiek en dan Jack, jij bent uh, ook een van de organisatoren. Jij, uh, Wiek heeft meer een klassieke achtergrond mag ik het zo zeggen klassieke gitaar achtergrond nou ja. ja klassiek elektrisch dat is een soort niche ja. <laughs> en Jack jij speelt meer in de uh, popscene uh, uh, moderne muziek eigentijdse muziek je hebt onder andere in de band van Anouk gespeeld daar kennen we je van ja. dus uh, Kennen we je daar ook visueel van? Of ben je altijd dienstbaar aan de zangeres als gitarist? Want dat is misschien toch wel een... Nou ja, ik vond dat een mooie act waar de gitaar natuurlijk ruimte de grote baan krijgt. Als, uh, als Nederlandse rockzangeres is daarom de gitaar altijd heel prominent aanwezig. Ja. Dus dat was uh, een mooie plek. Wanneer ben jij ooit door het instrument gegrepen? De gitaar, de elektrische gitaar? Um, Klassieke ik verhalen klassiek... van een jongetje van 15? Nee, nog eerder. Ik speelde eigenlijk heel lang uh, piano. Daarvoor zelfs blokfluit En ik vond het heel moeilijk om stil te zitten. En toen ik 12 jaar was wilde ik uh, absoluut uh, elektrische gitaar gaan... Ook niet akoestisch, maar meteen elektrisch. En Dat vonden mijn ouders op zich niet heel uh, echt... Uh, ja. Dat was niet hun eerste keuze. Toen ben ik zelf een elektrische gitaar gaan bouwen. En toen die uh, op de middelbare school. En toen ik die had, toen uh, ja, toen was het Hek van de Dam. Nooit mm. meer gestopt. En wie hoe is dat bij jou gegaan? Je bent klassiek geschoold. Je bent ook wat meer actief in die klassieke gitaarwereld. Hoe kwam je ermee in aanraking? Nou, dat was toch wel de LP uh, van de Beatles die mijn zus kocht. Ik, ik werd helemaal Beatles gek toen ik een jaar of acht, negen was. Echt totaal gek. ochtends middags, mm -hmm. avonds, altijd Beatles. Tot en met mijn zeventiende ging dat door. En tegelijkertijd speelde ik dan nog slagwerk in het COC-jeugdorkest. Dus in het symfonieorkest. Maar ik was ook al heel erg met mijn beentje en die elektrische gitaar bezig. En voor mij is altijd de, de, de, de missie, de passie geweest... Om, uh, om die twee werelden te integreren. De elektrische gitaar en die, en die waanzinnige Europese klassieke muziektraditie. O oh ja, maar waar kwam die passie dan vandaan? Hoe zou jij dat als, als jong gozertje kunnen, kunnen verbinden? Ja, zo wat dus, een pretentie Ja, bijna. vreselijk, Ja, vreselijk, ja, ja, dat is waar. <laughs> nee, maar wat, wat was het? hoe... hoe ja. Je voelde de schoonheid van beide, van beide ja. genres. Ja, en er waren natuurlijk ook wel een soort van voorbeelden al. hoor. Want, ik, want vanuit de Beatles kwam ik wel snel bij Focus... en vooral bij Jan Akkerman terecht. Hm. En die luisterde ook al, die speelde ook al Arthur Rubenstein... de klassieke pianist na in de jaren 50, begin 60. En die speelde ook John Dowland op de luid, 16e-eeuwse muziek. En was ook helemaal door Hendrix beïnvloed... en Nederlands grootste gitarist. Uh, uh, de beste van de wereld, zei ze in 73. Ja, nou willen jullie mij een fragment laten horen... en de luisteraar die hiervan gaat genieten. Een fragment laten horen van Steve Reich. Dat is een, in mijn oren en herinnering een zeer experimentele uh, componist. Waarom Steve Reich in dit fragment? Nou, omdat dit stuk, dat is wel waar heel veel uh, samenkomt. Uh, je hoort Afrika erin. Om, om er nog weer even bij het thema te blijven. De twaalf de, achtste de en, uh, en de, de, de, de, die swing, zeg maar, die zit erin. Maar het is inderdaad ook uh, conceptuele, moderne muziek. Uh, maar dan wel voor 15 elektrische gitaren, de hymne van het festival. Even luisteren. van die ritmische patronen allemaal zo door elkaar heen gaan en zo. En dat is hartstikke prachtig. Je, we, hadden ook een beetje ja? aan de, we hadden het er net op de redactie over vanavond. En vorige week zondagavond hebben we hier natuurlijk... het overlijden van Simeon ten Holt, de Kanto, een ja. een stuk laten horen. Ja. In die herhaling... Dat associeert bijna met de canto Oscinato, als, sinato, als ja. piano. Ja, Muziek. maar dat is, ook wel, dat is ook wel begrijpelijk. Ik bedoel, Simon ten Holt vond dat zelf niet zo ontzettend hip om, uh, om dat te horen. Maar um, hij is absoluut onderdeel van de Minimal Music-beweging... die door Philip Glass en Steve Reich, eh, de componist van het stuk, net groot gemaakt is. Mm -hmm. nou, dit is dus de hymne van jullie festival. Wat vind je het bijzondere aan, aan dit fragmentje? En nou ja, net wat ik zei, daar komen heel veel dingen samen. Dus zeg maar de swing uit Afrika en de harmonie uit het Westen... en die 15 gitaren. En verder is het ook gewoon ontzettend leuk... om 15 elektrische gitaren tegelijkertijd te horen. Um, als slot van, van tien dagen waarin alle mogelijke muziek... van de hardste metal tot een zoetgevoicede jazz... Uh, uh, een gospelkoor, een uh, strijkwartet... Uh, de 200 gitaren die Edwin Bilou begeleiden. Je kan het zo gek niet verzinnen. Educatie, het conservatorium van Amsterdam zit er diep in... Uh, dus dit, stuk gaan we, dit stuk van Rij gaan we ook live horen? Uh, Zeker. Ja, ja, ja, okay. 16 december uh, slotavond, de finals ho in Paradiso. Hoe lang dit stuk? Dit is een kwartier. Een kwartier. Okay, ja. nou, uh, is goed mooi. te doen. Eddie Zoe presenteert. Oké. Okay. <laughs> Jullie ja, hebben grote namen binnengehaald. Ja, echt leuk. Uh, Jack, um, leg het nog één keer uit. Waarom is de gitaar een fantastisch instrument? Ik denk dat de toegankelijkheid van de gitaar... De elektrische gitaar. Ja, de elektrische gitaar is gewoon bij dat. Maar wat voor ons ook het buigen van snaar, het manipuleren van sound... en het kunnen nabootsen van de menselijke stem... en alle uh, intonaties die daarbij komen kijken... en het manipuleren van de sound van de versterkers, oversturing... en alle, uh, ja, alle elektronica die je kan toepassen... maar die meteen vanuit je handen zeg maar, de sound van die gitaar beïnvloedt... dat is een geweldige uh, ervaring. Ja. En wat betekent dat in de moderne tijd, de gitaar? Wat kan de, wat kan de elektrische gitaar betekenen in onze tijd... voor een breed publiek, niet alleen voor de fine fleur? Nou, ik zou je zeggen, wat het, wat het kan betekenen... dat zie je als je, wat wij gedaan hebben... met een elektrische gitaar, de basisschool binnengaat En je gaat daar in een klas, ga je elektrische gitaar staan spelen. Voor je het weet staan er tien kinderen op tafels luchtgitaar te spelen. Ja, nee. bedoel, dat, is, dat is blijkbaar een soort oergevoel... wat met dat instrument wordt opgeroepen. En het mooie ervan is dat het heel fysiek is. Je zit dus niet achter een beeldscherm. Je drukt niet op knopjes, maar je... je je bent echt heel fysiek bezig en, en tegelijkertijd voelt het ook nog steeds heel fris en modern wat je doet. Ja, en die ervaring heb jij zelf. Als, jij bent ook docent dus blijkbaar. Jij gaat kinderen die nauwelijks een muzikale opvoeding hebben, ga jij te lijf met de elektrische gitaar en je ziet dat het werkt. Nou, nou, ik, ben, ik ben heel erg uh, gepassioneerd over de mogelijkheden van de elektrische gitaar om publieksgroepen en, en groepen mensen bij elkaar te brengen. Dus, want dat vind ik heel bijzonder. Dat je dus heel verschillende mensen ook kinderen bij elkaar kan brengen op, op, op één zo'n noemer. Dat is ook heel erg wat we zoeken in het festival. Mm -hmm. Maar als het gaat over lesgeven, dan moet je echt bij Jack zijn hier. Want jij die, die, die, die maakt die methodes voor die kinderen. Want Jack? Nou ja, voor mij is het instrument is natuurlijk logisch dat je helemaal gek op ben. maar ik ben eigenlijk vanaf mijn zeventiende altijd bezig was met mensen de rockgitaar en dat, dat hele educatieprogramma te professionaliseren. Maar ook te zorgen dat mensen gewoon kids uh, liedjes kunnen maken, eigen dingen kunnen bedenken. En de hand van zo'n gitaar en het instrumentaire van een popband is ideaal om een school binnen te gaan en ze allemaal uh, dingen te laten creëren. En muziek als uh, uitingsting voor ze te openbaar. Ja, en wat, wat voor publiek verwachten jullie nou de komende uh, vanaf aanstaande vrijdag? Komen daar dus de komt er een breed publiek af, af mm. Of Zijn dat de gitaarfreaks en de? Uh... Het is gewoon een muziekfestival. Gewoon het ja, gaat ja. gewoon over live muziek. Het is niet, het is nee. niet voor alleen voor de Nee, niet, nee. nee We hebben gewoon heel veel uh, van alle kanten. Dus ik mag toe... ook komen. Je <laughs> moet komen. Ja, nee, het klinkt goed. Het klinkt ja. goed. <laughs> en de luchtgitaarspelers, want het is natuurlijk ook gitaar, elektrische gitaar is natuurlijk de man die uh, de blits maakt bij de vrouwen. Uh, <laughs> speelt het ook nog een rol, de cultuur van uh, een beetje gitarist in de band? Nou, ik denk wel dat heel veel van de mensen die wij tegenkomen zijn... op die manier begonnen op een middelbare school... een beetje leren jasje, een gitaar kopen en een band gaan spelen... en van daaruit natuurlijk een soort indruk maken. Ik denk wel, als mensen langer bezig zijn, dat die gitaar gewoon ook vaak... ja, die grijpt je gewoon en dan, uh, dan ga je eenzaam op je kamer... ook gewoon uh, urenlang nachten door gewoon en dan heb je... ja, dat is heerlijk. Maar ik denk dat ons publiek heel erg zich zal bevinden... tussen van 8 tot, uh, tot 80 de liefhebber. En uh, echt mensen die het instrument een warm hart toedragen... maar ook gewoon naar een lekker concert komen. En, uh, ja. Van blues tot rock tot uh, modern. Ja, en jullie kunnen ontzettend lekker pielen op die gitaar. Jullie <laughs> hebben vanavond even kort zitten repeteren... want wat wij nu gaan horen zo direct is uh, de oogtune. Jullie hebben gerepeteerd, jullie gaan even zitten... en jullie gaan zo direct live voor ons de tune van Het Oogspelen. En dat geeft mij de gelegenheid om Dankjewel. jullie uh, succes te wensen... met jullie uh, festival natuurlijk. Ja, van dank Frans dat we er mochten vijf, zijn. Ja. En, uh, ja, hartstikke goed. gaan en zitten. Ik hoop je te zien vrijdag. En ik kondig, heb dan nog net tijd om u uh, af te kondigen... dat morgen Eva Jinnik op deze plek zit. En dat John Janssen van Gale, u kunt gerust zijn... John Janssen van Gale, gelukkig volgende week weer terug is... op deze plek. Ik wens u uh, een rustige nacht en een uh, mooi eindspel.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 Meer weten? Ga naar hollanddock24.nl. Dit is Radio 1.